9 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst ontpopt... CDA-voorman Siebrand van Haas, maar Buma... zich steeds meer als belang, belangenbehartiger van het midden- en kleinbedrijf. En zometeen een uitgebreid gesprek met hem. We bellen ook even met minister Schippers van VWS. Die heeft namelijk een deal gesloten in India. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. De grootste pensioenfondsen van Nederland verlagen dit jaar de pensioenen niet. Dat geldt onder meer voor ABP, Zorg en Welzijn en Metaalfonds PMT. Lang niet alle fondsen zitten boven de vereiste minimale dekkingsgraad van 104,3 procent... maar toch willen ze de uitkeringen niet korten. Bij Zorg en Welzijn gaat het pensioen zelfs iets omhoog. Economieverslaggever Gertjan Dennekamp denkt dat de fondsen nog een confrontatie... met de toezichthouders te wachten staat. De Nederlandse bank heeft eind vorig jaar de fondsen gewaarschuwd... Van ja, geef het geld nou niet te snel uit. Je kunt dat beter reserveren voor buffers. Want wie zegt dat het komend jaar het niet opnieuw slecht zal gaan. En dan heb je al geld uitgegeven wat je misschien nodig hebt. Dus wees nou voorzichtig. De plannen die moeten aan de Nederlandse bank worden gestuurd. En de Nederlandse bank heeft dan tot februari de tijd om die te beoordelen. En ik denk dat er nog wel een stevig robbetje gevochten gaat worden tussen die fondsen en de toezichthouder. De verslavingszorg doet een proef met een enkel band voor alcoholverslaafden. Twaalf mensen hebben zo'n band gekregen. Die houdt aan de hand van zweet bij hoeveel iemand drinkt. En bij overschrijding van de norm krijgt de reclassering een melding. De Stichting Verslavingsreclassering GGZ wil de band gebruiken bij mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Zo'n verbod is nu lastig te controleren. Blaastesten en urinecontroles zijn niet nauwkeurig genoeg. De BOVAG waarschuwt dat verschillende tankstations in de grensregio de deuren gaan sluiten vanwege de hoge accijnsen in Nederland. In Enschede heeft een avia-station al aangekondigd voor de zomer te stoppen. En anderen zijn daar niet ver meer vandaan, zegt de brancheorganisatie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 Aan accijnsen misgelopen. En dan heb ik het alleen maar over brandstof, want het tabak hakt er natuurlijk ook flik in. En dat is bij ons ook fors minder nu. Niet alleen benzine en diesel in Nederland zijn duurder dan Duitsland en België. Ook prijzen van tabak en alcohol zijn dus door de accijnsverhoging gestegen. De verkoop is sterk gedaald, soms met wel 45 procent. En BOVAG-voorzitter Burgman spreekt al van het ontstaan van spookdorpen langs de grens. Zo'n dertig gemeenten presenteren vanmiddag een manifest... waarin ze het kabinet oproepen tot een nieuw cannabisbeleid. Bijna alle grote gemeenten doen mee. Nu is alleen de verkoop toegestaan, productie niet... behalve als de wiet voor eigen gebruik wordt geteeld. Het gevolg is dat er een groot illegaal drugcircuit is ontstaan... vooral in het zuiden van het land. De gemeenten willen de mogelijkheid om te experimenteren... met gereguleerde wietteelt. Australië gaat 3 miljoen ton baggerlozen op het Great Barrier Reef. Het afval is afkomstig van een nieuw te bouwen steenkoolhaven... in het noorden van de staat Queensland. De steenkoolhaven moet de grootste ter wereld worden. Het slip wordt 25 kilometer uit de kust geloost... op een plek in het Nationaal Park. Milieuorganisaties, wetenschappers en de toeristische sector... zijn fel tegen het plan. Correspondent Robert Portier.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 Het weer nog droog en zonnige periode. Het wordt 1 tot 6 graden. Morgen eerst regen, later wat zon. Het wordt 6 of 7 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Veel vertraging momenteel aan de zuidkant van Rotterdam. En dat heeft te maken met een aanrijding op de A29 Bergen op zomer richting Rotterdam. Tussen Alfred Numansdorp en Knopend Vaanplein inmiddels 12 kilometer. Bij het Vaanplein is maar één reisrook open. Dus nu technisch onderzoek gaande. Dat gaat zeker nog tot kwart voor elf duren. Verkeer richting Rotterdam kan eventueel omrijden vanaf knopend Hellegatsplein en de Moerdijkbrug over de A29, de A59 en de A17 en de A16. Maar ook op de A16 staat file. Om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 de ochtend. Met Jurgen van der Berg. Goedemorgen allemaal. De laatste ochtend voordat we het weekend in mogen. En daarin zal het veel gaan over de problemen van ondernemers in de grensstreek. In het Stedelijk Museum in Amsterdam. is een overzicht-tentoonstelling van het werk van de ontwerper Marcel Wanders. Conservator Ingeborg de Rode is zo trots als een pauw. En verslaggever Martijn Grimius wijkt deze ochtend niet van haar zijde. Tien jaar stond de overzicht-tentoonstelling van Marcel Wanders op haar verlanglijstje. En vandaag gaat die wens. Eindelijk in vervulling. Eerst nu het CDA dat weer een beetje opkrabbelt in de peilingen. Het CDA is nog niet voor iedereen heel zichtbaar... maar recente peilingen laten zien dat het volk de partij wel weer waardeert. Zit het CDA in de lift? De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan 19 maart. Dat wordt de eerste electorale test. En te gast is de politiek leider van het CDA, Siebrand van Haasma Buma. Meneer Buma, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bevalt het u eigenlijk in de oppositie? Nou, het bevalt mij uh, uitstekend, moet ik zeggen, sowieso in de politiek. Maar ik denk dat wij als CDA een hele belangrijke uh, fase op dit moment doormaken... en dat de oppositie daar een uh, belangrijk onderdeel van is. Want Van Oudsher bent u toch een partij die uh, gewoon uh, met de machten uh, meedoet... Uh, nou ja, dat, dat is een terechte opmerking. Want dat is inderdaad natuurlijk wat veel mensen zeggen. En ook de afgelopen tien jaar tussen 2002 en 2012 zaten we in de regering. Maar mijn stelling is juist dat een politieke partij niet uh, zozeer moet willen besturen. Maar eerst moet nadenken, maar wat willen wij dan met Nederland? Wat is de toekomst van ons land? En dat is, vind ik, waar een oppositiepartij, een oppositiefase ontzettend belangrijk ja, voor is. Ziet u zichzelf ook als de oppositieleider? Nou, er vallen natuurlijk wel steeds meer oppositiepartijen af. We begonnen met een stevige groep, maar er zijn inmiddels drie gedoogpartner van het kabinet geworden. Dus um, in die zin vind ik dat mijn rol in de oppositie met de eigen ideeën van het CDA wel veel belangrijker is geworden. Maar ik vroeg al of u de oppositieleider bent? Nou, ik vind niet dat je jezelf de titel oppositieleider moet geven... als er verschillende oppositiepartijen zijn met uh, een vergelijkbaar aantal zetels... Ik heb mijn eigen positie in de oppositie. Ik steun van het kabinet als ik het goed vind. Ik uh, kom met alternatieven als ik het anders wil. En iedere partij moet zijn eigen rol daarin spelen. Nou ja, nou ja. We komen straks nog even over die constructie te, spraken, want u, te praten, want te praten u bent inderdaad even de partijen geweest die niet is uh, aangesloten bij. Nou ja, ik noem dat toch maar even de gedoogconstructie. Eerst even naar de gemeenteraadsverkiezingen. Die komen eraan. De uitslag in 2010 was niet goed voor het CDA. Hebt u zichzelf nu een concreet afrekenbaar doel gesteld voor de komende verkiezingen? Nou, dat is bij verkiezingen onmogelijk. Ik, ik, ik proef een, een toenemend enthousiasme bij de eigen achterban. Ik merk dat uh, ook zelf, uh, als ik de straat inga... dat de ontvangst totaal anders, veel optimistischer en beter is... dan een aantal jaren geleden. Dus het gevoel is heel goed... Maar dat zijn uw partijgenoten. Ja, maar ik merk het ook daarbuiten. Maar als u mij vraagt om doelen... je kan natuurlijk nooit bij verkiezingen vooraf doelen schetsen. Maar ik merk wel dat de positie van het CDA veel sterker is geworden... dan bij de afgelopen verkiezingen in 2012. Maar bijvoorbeeld, ik geloof dat u nu staat op 18 zetels. Dat gaat dan natuurlijk over de landelijke, het landelijke beeld. Ja, Dat zou jaren geleden zou dat een enorme sof zijn geweest, toch? Nou, er is natuurlijk ontzettend veel veranderd, dat klopt. Dus de, dat, en dat, moet ik zeggen, is ook een van de dingen die ik vind dat wij als CDA moesten realiseren en ons gerealiseerd hebben. Iedere zetel moet je bevechten. Dat was in de jaren tachtig natuurlijk anders met partijen en ook het CDA die vaste achterbannen hadden. Ja. Maar de tijd verandert en wij horen als CDA, en dat wil ik ook heel graag, als CDA te beseffen dat wij dus ook als partij moeten veranderen in die uh, veranderende wereld. Ja, de, de kritiek is wel een beetje op het CDA dat, uh, dat partij te weinig zichtbaar uh, zou zijn. He, dat was, eerder was dat heel anders. Uh, toen klonk het bijvoorbeeld in campagnes als volgt. Nu volgt een programma in de zendtijd van de politieke partijen. Het CDA is een partij van en voor de samenleving. Samen verder. Van Franeker tot Maastricht. Uh, samen de dingen doen. Uh, mensen die echt in de problemen zitten helpen. Uh, dat kun je niet in Brussel alleen. Dat kun je niet in Amerong alleen. Dat kun je niet hier aan het Binnenhof alleen. Dat is de kern. We zijn er samen mee bezig. Samen met de mensen die het aangaat. Samen met anderen omdat dat het grootste belang is van onze stad. Daarom heet ons verkiezingsprogramma Niet Voor Niks, Samen Voor Elkaar. Het CDA wil verder. Niet tegen anderen, maar met anderen. Ook morgen moet het goed zijn. <tied> CDA-AA, <tied> CD CD was dat de slogan toen? Geen idee, maar als ik, het veel, als ik van u dat muziekje weer krijg... dan gaan we het gewoon de hele dag door draaien. Ja. En samen hoor ik veel. Ja. Dat was vroeger. Ja. Samen. Ja, ik vind het een ongelooflijk mooie compilatie. Dus uh, alleen al daarvoor mijn complimenten. Ja, maar is het nu nog wel steeds samen? Ik bedoel, wat, wat, is wat is eigenlijk het thema voor u voor de komende verkiezingen? Nou, dat is een hele goede vraag. Het, het, het samen zit heel erg bij het CDA in het hart... dat je niet zozeer naar de overheid moet kijken die alles oplost. Uh, ook niet naar de markt kan kijken die alles oplost. Maar samen met elkaar het verste komt. Ook als je niet naar anderen wijst, maar met elkaar met respect... Uh, omgaat. Dat betekent voor ons dat de gemeente he, en je wijk heel erg belangrijk is. Maar dat is meteen ook het antwoord op de vraag, wat is je thema? Daar is heel bewust voor gekozen om iedere gemeente uh, fractie en iedere gemeentelijke CDA zijn eigen slogan voor die buurt te hebben. Dus ik moet eerlijk zeggen in de meeste Limburgse gemeenten kan ik als Fries de slogans moeilijker uitspreken dan dat ik ze zelf in Friesland kan uitspreken. Maar dat vind ik juist de kracht van lokale verkiezingen. U gaat daar niet doorheen banjeren met, met landelijke thema's, nee. wilt u eigenlijk zeggen? Nee. Echt niet? Nou, wel, kijk, de onderwerpen zijn vaak ook wel landelijk. Maar als je praat over de, de, de campagneslogans... waar het nu even om ging, ook in die uh, korte compilatie... dan is daar niet iets landelijks gemaakt, deze verkiezing. Het is heel erg bewust gezegd, iedere gemeente moet zelf dat doen. En ik zeg ook altijd gemeentelijk bepaal je wat bij jou speelt. Dus dat kan een lokaal bouwplan zijn. Dat, kan, uh, dat kunnen plannen zijn met het onderwijs. En natuurlijk zijn er een aantal dingen... u noemde net al, en het was ook net in het nieuwste de problemen op dit moment van heel veel MKB-bedrijven. Ja, dat speelt in iedere gemeente en dat hoor ik ook terug. Ja, maar, want u hebt, u hebt dat een beetje geadopteerd, zou je kunnen zeggen... met dat meldpunt hè, dat, dat u hebt opgericht voor het MKB. Um, is dat dan inderdaad zo'n thema waar u op u gaat inzetten? Ja, wat het, als het gaat om de accijns, moet ik eerlijk zeggen, dat is al e eigenlijk al eerder begonnen toen uh, bleek dat het in het herfstakkoord werd afgesproken. U weet, wij hebben niet aan dat herfstakkoord meegedaan vanwege de vele belastingverhogingen. Nou, één, was de accijns, één was de accijnsverhoging en wij hoorden toen al, dit gaat tot problemen leiden. Maar ik moet zeggen dat zelfs voor uh, ons de, de klap eigenlijk veel harder is gebleken dan wij toen dachten... Ik hoorde het zelf van pomphouders, collega's hoorden het. En toen hebben we gezegd van ja, dit moet toch gecentreerd bij de staatssecretaris terechtkomen. Om daar wat aan te doen. Dus vandaar dat we hebben gezegd, meld uh, wat er aan de hand is. Ja, maar goed, dat, dat zijn dan die meldingen. Dan hebt u daar straks een inventarisatie van. Overigens heeft de BOVAG daar vanochtend al een soort inkijkje in gegeven. Uh, 40 tot 60 procent omzetverlies door die accijnsverhoging wordt gezegd. We horen een, een pomphouder die drie stations heeft, die, die zet een miljoen liter minder benzine om dan, dan in voorgaande jaren. Ja, dat zijn schokkende cijfers. De eerste is al failliet, geloof ik, in de buurt van Enschede. Nou, ik heb zelf ook pomphouders gesproken... die al mensen moesten ontslaan. Uh, een van de dingen waarom de, de aandacht voor het MKB zo belangrijk is... is dat je ziet dat het als motor, en vooral als banenmotor... op dit moment heel erg hapert. En uh, heel veel mensen verliezen daarin dus hun werk. Nou, Dat is nu zeker zo bij de accijnzen. En dat gaat nu versneld door. Maar moeten die worden teruggedraaid? Want dat is ook dan zo makkelijk gezegd, zeker voor een politicus die even niet aan de knoppen zit... Nou, die accijnsverhoging moet zeker worden teruggedraaid... en wel zo snel mogelijk. Uh, dat is in het belang van de pomphouders... het is het belang van de mensen in de grensstreek... maar vergeet één ding niet. Uh, de pomphouder net uh, zei ook van... De, ik, een miljoen euro verlies ik... maar verliest ook de staatskas. Ja. Dus het was al te voorspellen... dat de ik geloof 280 miljoen die in de staatskas zou moeten vloeien... er nooit zou komen. Dus ik heb, daarom hebben we ook gezegd... evolueer veel sneller dan pas 1 uh, juli wat er ook voor consequenties zijn voor de opbrengst. Nou, die zal niet heel zijn wat er binnenkomt. Dan kan je maar beter de oude accijns weer uh, terugbrengen. Ja. En, en u, u, u, ja, u, u werpt zich dus eigenlijk op als, als een soort van... Uh, ja, hoe zullen we het zeggen? Robin Hood voor het, voor het uh, midden- en kleinbedrijf. Want dat is toch de positie van de VVD? Ik geloof niet dat je hier moet kijken naar welke partij uh, een positie ergens heeft. Wat ik doe is kijken naar de ondernemers. En als ik kijk naar de analyse van hoe wij op dit moment met onze ondernemingen omgaan. Dan zie je dat de afgelopen jaren veel aandacht besteed is aan de grote bedrijven. He, de vennootschapsbelasting is verlaagd. Het is makkelijker gemaakt om uh, expats naar Nederland te halen. Zodat die grote bedrijven kunnen werken. Gelukkig gaan we langzamerhand ook steeds meer denken aan de problemen van de ZZP. Maar als je praat over die kleine ondernemer, die heeft het ontzettend moeilijk. Die is de meeste lastenverhogingen zijn daar terecht gekomen. En niet alleen belastingen, maar ook uh, gevolg van het sociaal akkoord. Denk aan het loon doorbetalen bij ziekte. Denk aan de nieuwe ontslagregels. Die blijken allemaal slecht uit te werken voor mensen met Kleine bedrijven. En dat is de reden dat wij ook zeggen... dat begint een heel groot probleem voor Nederland als geheel te worden. Dat is de reden dat we als CDA hebben gezegd... dat kan niet zo blijven. En, en niet om de positie van de VVD in te pikken. Want u, u probeert natuurlijk meer dan die 18 zetels... nu in de peilingen te halen, uiteindelijk. Uh, en zeker in al die gemeenteraden... probeert u weer een belangrijke factor te worden. Dus hoe gaat u dan die die nu nog bij die andere partijen zitten? Nou, u moet zich toch echt wel realiseren dat ik heel goed besef... dat voor een politieke partij de verantwoordelijkheid groter is. En wat ik nu naar buiten heb gepresenteerd... de afgelopen weken over het MKB... is niet iets wat zeg maar, een week geleden verzonnen is. Maar toen ik begon als politiek leider van het CDA... heb ik een aantal dingen gezegd... daar moeten we ons meer mee bezighouden. En dat is vooral de vraag of onze economie... hoe we ons geld verdienen op dit moment eerlijk is. Daar heb ik heel veel mensen over gesproken veel werkbezoek afgelegd, nou, ook naar pomphouders. En daar kwam steeds sterker naar voren... dat juist het midden- en kleinbedrijf eigenlijk knel zit... tussen het grote bedrijf en het ZZP'er. Hm. En dat is de reden dat we hebben gezegd dat kan niet zo blijven. Nee. Mocht u onverhoopt toch aan de macht komen binnenkort... dan is dat een van de eerste dingen die u gaat terugdraaien. Absoluut. En dan, dan hoop ik ook op steun van anderen. Uh, omdat er miljoenen banen in het midden- en kleinbedrijf zitten. De, de, de pomphouders. Maar denk ook aan de detailhandel die het heel erg moeilijk heeft. Daar, denk ook aan de automobielsector die het moeilijk heeft. Dat zijn allemaal sectoren die lang onze economie droegen. Maar nu uh, eigenlijk ongekend onder druk staan. Het is nog even weg, maar hij gaat eraan komen. De campagne is eigenlijk al volop bezig. Ik wens u daar veel succes bij. CDA-leider Siebrand van Haarsma. Buma was dat. Dank u wel. Radio 1. De ochtend. Nederland en India die hebben een sportakkoord gesloten. Minister Schippers van Volksgezondheid en Sport, want daar gaat ze ook over, is op dit moment in India, in de stad Mumbai en aan de telefoon. Goedemorgen, mevrouw Schippers. Goedemorgen, ik hoor u heel erg zachtjes. Ik hoor u heel erg goed. Dus ik ga proberen dan toch die vragen te formuleren. Wat hebt u daar afgesproken in India? We zijn twee dagen in New Delhi geweest met een sport. Dus een heleboel sportbedrijven. Waar onder andere de Amsterdam Arena, maar ook Ten die kunstgras neerlegt. Bouwbedrijven. Een heel goed bedrijven die zich eigenlijk richten op stadionbouw. Maar niet een stadion om alleen in te voetballen, maar ook om allerlei functies aan te koppelen. Dat is een goed concept, want daardoor worden stadions ook financieel onafhankelijk. En je hebt natuurlijk in heel veel landen, zoals India, uh, stadions die uh, vier, vijf keer per jaar gebruikt worden. En verder alleen maar ontzettend veel geld kosten. Dus wat wij eigenlijk, is dus met een consortium van Nederlandse bedrijven. hier uh, de, het Amsterdam Arena-concept aan de man te brengen. En dat betekent dus het bouwen, maar ook het exploiteren. Daar gaat u dus ze ook mee helpen? Dat nou, kan allerlei varianten. Het kan zijn uh, uh, dus de stadions meer kosten uh, efficiënt te maken. Maar het kan ook betekenen dat je een nieuw stadion houdt. Uh, wij zijn wat dat betreft natuurlijk als Nederlands bedrijfsleven erg flexibel. Dus wij passen ons aan aan de behoefte die hier is. Nou, die is groot, want je hebt hier een hele grote opkomende middenklasse. Die willen allemaal actiever worden in sport. Obesitas is hier ook een groot probleem. Dus ja, wij zien veel kansen als Nederlands bedrijfsleven om hier aan de bak te gaan. Ja, en ik probeer als minister de deuren te openen op krijgsniveau. Hoeveel geld is er met zo'n deal gemoeid dan eigenlijk? Zegt u? Hoeveel geld is er uh, met deze deal gemoeid? Hoeveel kunnen we daaraan verdienen als Nederland? Oh, Ik het moeilijk te verstaan. Ik sta heel. midden in Bombay en het is vrij Dus het is een <laughs> beetje lawaaiig hier. Um, het ging over het geld, mevrouw Schippers. Wat, wat kunnen we daar als Nederland aan verdienen... aan de deal die u nu daar aan het sluiten bent? Wat kunnen we als Nederland betekenen? Verdienen. Dat is, dat is toch een woord dat de VVD wel kent, mag ik hopen. Um, ja, wat, wat, kun, wat hoeveel geld is er met zo'n deal gemoeid voor Nederland? Nou ja, ze zijn van plan om hier uh, 6500 uh, nieuwe uh, complexen te bouwen uh, in de komende paar jaar. Dus nou ja, dat geeft al aan waar uh, daar behoorlijk wat geld in omgaat. Uh, wij willen het breder trekken dan sportcomplexen alleen. Wij zeggen bouwen ook een spa bij of om uh, en shoppingmalls. Uh, proberen het veel breder te maken dan sport alleen, zodat je echt sport en entertainment punt krijgt in je stad. Dus ja, er zijn heel veel bedrijven bij en en ja, die doen dat natuurlijk niet gratis. Wij kunnen onze oplossingen hier aanbieden. Dat is natuurlijk als voordeel voor India en wij kunnen daar zelf natuurlijk ook weer geld mee verdienen als Nederlands bedrijfsleven. Dat doen we voor sport, dat doen we ook op het gebied van gezondheidszorg. Vanmorgen heb ik ook een hele businessmeeting gehad hier met allerlei bedrijven. Uh, dus, dus we proberen zo breed mogelijk Nederland toch een beetje in de installatie te zetten. Fijn dat u even aan de telefoon kwam. En een goede tijd daar nog in Mumbai, in India, is zei Minister Schippers van de VWS over de sportdeal dus. Ook uh, daar gaat Nederland uh, zijn beste beetje voorzetten zou je kunnen zeggen. We zijn begonnen aan de ochtend op deze vrijdag. Deze band speelt vanavond in Paradiso, maar er zijn geen kaartjes meer. Het is al helemaal uitverkocht. Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Hier is Home. I never loved one like you. Uh, man, oh man, you're my best friend. I'm screaming too. There's nothing there. There ain't nothing that I need. A <laughs> uh, well, hot and heavy pumpkin pie. Chocolate candy, Jesus Christ. There ain't nothing please me more than Het hele project Edward Sharp en de Magnetic Series is ooit ontstaan in een rehab-kliniek. Hij zat daar vanwege in een andere verslaving en uh, nou ja, daar kwam dit uit en dit werd een wereldhit. Home heet het liedje. De enkelband als alternatief voor de gevangenisstraf. Die kennen we al, maar zo'n band kan ook gebruikt worden om toezicht te houden op alcoholverslaafden. De Stichting Verslavingsreclassering doet al sinds uh, deze maand een proef mee. En Edwin ten Holte is de directeur van de Stichting Verslavingsreclassering. Meneer ten Holte, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat met een enkelband toezicht houden op alcoholgebruik? Die enkelband die gebruiken wij uh, bij mensen die een uh, voorwaardelijke straf hebben gekregen, waarbij ze geen alcohol mogen gebruiken. En uh, die enkelband die meet via het zweet van de persoon of iemand enkel uh, alcohol heeft gebruikt. Uh, normaal doe je dat via blazen, blaastest kennen we, of een bloedtest. Maar dat zijn maar incidentele metingen. Via een enkelband uh, kunnen we continu zicht hebben op wat iemand drinkt. Dus stel dat iemand zo'n band draagt en die gaat ineens flink pimpelen... dan uh, krijgt u daar een melding van? Ja, het signaal wordt een paar keer per dag van de enkelband doorgegeven aan onze meldkamer. Op die meldkamer hebben we dan zicht op het gebruik van iemand... en kunnen zo nodig uh, daar snel op reageren. Of als het een uh, minder uh, is, kun je ook later, later ingrijpen of later het gesprek aangaan met de ja. klien. Maar het is voor de betreffende persoon dus ook veel minder ingrijpend dan, het, dan nu gebeurt. Want nu moet je dus de hele tijd bloed afnemen, bijvoorbeeld. In minder ingrijpend, maar het is uh, een ander gevolg zit eraan, namelijk dat je continu het effect hebt dat je denkt dat iemand met je meekijkt, dat je weet dat iemand met je meekijkt uh, wanneer je drinkt. Uh, dus het is een continue meting en daarmee heeft eigenlijk nog een uh, extra effect ook op uh, het gedrag van iemand. En wij hopen dat ze daarom ook minder drinken. Ja. Er is nu een testgroep bezig. Hè? Uh, wat, wat zijn dat voor mensen die dat, die dat doen? Dat zijn ook al echt verslaafden? Nee, de test uh, voeren we uit met mensen van de verslavingsreclassering uh, zelf omdat we eerst willen kijken hoe de apparatuur werkt. Of je namelijk real-time je gegevens hebt over het alcoholgebruik. Of dat je dat met terugwerking pas kunt zien. Dus we willen eerst goed weten hoe het systeem werkt. Ook is het nogal verschillend of het een slanke jonge vrouw is die drinkt. Of een wat gezette oudere heer. Oh, wat dat maakt dat uit dan? Dat maakt uit in hoe snel het alcoholgebruik meetbaar is. Dus ze ook in andere situaties daarmee om moeten gaan. Dus vandaar dat we een heel gemeleerde doelgroep hebben binnen de controle... En uh, dan gaan we kijken hoe snel het meetbaar is. Ja, de een kan meer hebben dan de ander, natuurlijk. Wat, wat vinden de verslaafden er zelf van? Z staan ze hier wel open voor dan? Als, als ze dus eigenlijk voortdurend het idee hebben dat iemand in hun nek mee hijgt? Uh, als slavisreclassering houden we altijd al toezicht op uh, de voorwaardelijke straf die is opgelegd. Vaak legt de rechter als voorwaarde op het niet meer gebruiken van alcohol. Omdat alcohol in veel gevallen een oorzaak is van criminaliteit. Dus het meekijken over de schouder zijn zij gewend van de strafingsreclassering. Alleen hebben we nu een extra controle en testmiddel daarbij die we kunnen gaan inzetten. Zodat je direct het gesprek met elkaar aan kunt gaan over het gebruik van drank. En uh, dat ze inderdaad het gevoel hebben veel meer onder controle van ons te staan. En voor Europa bent u er geloof ik erg vroeg bij. Hè? Want in Amerika gebruiken ze dit al wel, alleen wordt het daar niet justitieel ingezet. In Amerika wordt het gebruikt in een klinische setting. Dan gaat het veel meer om behandeling vanuit de verslavingszorg. Uh, wij zijn de eerste in Europa die het gaan testen op het gebied van het recalcering en dus het justitieketen gebeuren. En dat mag ook allemaal gewoon volgens de wet? Uh, op dit moment hebben we even niet zoveel met de wet te maken dat we met eigen testpersonen ja. uh, werken, maar we gaan zodra we weten hoe dit werkt en hoe wij het goed zouden kunnen inzetten in het toezicht dat wij als reclassering houden, uh, gaan we in gesprek met het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie om met elkaar te kijken hoe dit in het strafrecht ingepast zou kunnen worden. En wanneer denkt u dat de eerste verslaafden met zo'n band rondlopen? Als alles goed gaat, de testresultaten positief zijn... en onze ketenpartners in de justitieketen mee willen werken... dan zou dat zomaar 2015 al kunnen gebeuren. Edwin ten Holthees, directeur van de stichting Verslavingsreclassering. Dank u wel. De ochtend. En zoals uh, elke dag uh, verspreiden we dat weer over drie uur... en u kunt de hele ochtend uh, reageren op deze stelling... Nederlanders moeten stoppen met tanken over de grens. Want sinds, sinds, op jan, uh, sinds 1 januari de accijns op brandstof zijn verhoogd... rijden de inwoners van de grensstreken liever een paar kilometer België of Duitsland in... of zelfs naar Luxemburg horen vanochtend om daar uh, goedkoper te tanken. Verschillen lopen op tot wel 30 cent per liter... met als gevolg dat de Nederlandse pomphouders in de grensstreken hun omzet omlaag zien... Kelderen. De BOVAG waarschuwt al dat meerdere tankstations op de rand van de afgrond staan. De eigenaar van drie tankstations aan de Belgische grens voorspelde vanochtend hier in, uh, op het Radio 1 journaal... dat de accijnsverhoging niet alleen hemzelf, maar ook de overheid veel geld gaat kosten. Als ik die nu kijk naar de cijfers van mijn drie stations... dan gaat dat op jaarbasis nu al uh, meer dan 1 miljoen liter uh, schelen. Nou ja, en dat gemakshalve betekent dat voor de Nederlandse staat uh, dat is minimaal ook 1 miljoen euro...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 Nou zijn we natuurlijk een volk van koopjesjagers... maar is het terecht dat we massaal goedkoop gaan tanken over de grens? Of zouden we die paar centen extra gewoon moeten betalen... als we daarmee de pomphouders steunen en ook de Nederlandse schatkist vullen? De stelling dus, Nederlanders moeten stoppen met tanken over de grens. Er wordt al flink gereageerd. Bovenacht directeur Koos Burgman bijvoorbeeld... hij zegt er ontstaan spookdorpen langs de ruim duizend kilometer lange grens. Dat komt doordat het prijsverschil met België en Duitsland... voor brandstof, tabak en alcohol steeds verder oploopt... En op Twitter laten mensen vooral weten waar je het meest kan besparen. Beate vervaken bijvoorbeeld in Mechelen. Alleen al 15 cent per liter diesel besparen door bij de goedkoopste te tanken. Er zijn ook nog wel mensen het oneens met de stelling via Twitter. Arjan van Erven door accijnsverhoging gewoon maar in het buitenland tanken. Dat scheelt enorm en Ramon Bussers installeerde benzine app Benzine Ampel... En kijk waar je in Duitsland goedkoop kunt tanken. Scheelt gewoon 27 cent per liter. Nou ja, dat zijn zo wat meningen. We zijn benieuwd naar uw reactie. Eens of oneens eens op de stelling dus. Nederlanders moeten stoppen met tanken over de grens. Wilt u reageren? Dan kan dat via het gratis telefoonnummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. Twitteren, eens of oneens, eens. Doe het met hekje standpunt. Of download de gratis stand.nl-app. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu. Hier is Jan van de Putten. In Amsterdam-Noord is een man doodgeschoten in een auto. Dat gebeurde vanochtend rond half acht. Getuigen hoorden meerdere schoten. Over de achtergrond van die schietpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt of er een verband is met recente liquidaties in Amsterdam. India wil zijn eigen Amsterdam Arena. Over drie jaar organiseert het land het WK Voetbal onder 17. En het wil met het oog daarop de sportinfrastructuur verbeteren. En minister Schippers vertelde net op Radio 1... dat zij in New Delhi samenwerkingsakkoorden heeft gesloten... met haar Indiaanse collega van sport. Zo'n 30 gemeenten presenteren vanmiddag een manifest... waarin ze het kabinet oproepen tot een nieuw cannabisbeleid. Nu is alleen de verkoop van wiet toegestaan, maar de productie niet. En het gevolg is veel criminaliteit. De gemeenten willen de mogelijkheid om te experimenteren... met gereguleerde wietteelt. En Australië gaat 3 miljoen ton baggerlozen op het Great Barrier Reef. Het afval is afkomstig van een nieuw te bouwen steenkoolhaven... in het noorden van de staat Queensland. Die steenkoolhaven moet de grootste ter wereld worden. Het slip wordt 25 kilometer uit de kust geloost... op dat Great Barrier Reef en milieuorganisaties en wetenschappers zijn woedend. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Nog steeds veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam op de A29. Ik begin met de A8, Zaandam richting Amsterdam... bij knooppunt Zaandam 2 kilometer. Vanwege opruimwerkzaamheden na een ongeluk is daar de ook nog dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij 7 Bergshoek 3 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechte rijstrook. Dan de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Tussen Alfit-Numansdorp en Knopend Vaanplein 13 kilometer... zijn er twee rijstroken dichter dichterblijven er twee open. Heeft nu te maken met technisch onderzoek na een ongeluk. Die afsluiting gaat nog ruim een uur duren. Verkeer richting Rotterdam kan eventueel omrijden... vanaf Knopend Hellegatsplein dan via de westkant van Brabant... en de Moerdijkbrug. Omrijden via de N217 heeft weinig zin. Daar is behoorlijk vastgelopen richting Dordrecht... tussen de aansluiting met de A29 en de Kiltunnel 7 kilometer. In het eerste jaar is alles opwindend. Dat is een boek over emigratie, dat komt binnenkort uit. En daarin staat ook het verhaal van de partner van de in 2012 overleden schrijver Gerrit Komrij. Met hem praat ik zo meteen. Nu eerst de grootste beursgang in Amsterdam sinds 2006. Want op de Amsterdamse effectenbeurs wordt vanochtend voor het eerst gehandeld... in aandelen van de internationaal actieve kabelexploitant Alties. Het is voor Amsterdam de grootste beursgang dus sinds 2000 GES En Corné van Zijl is fondsmanager bij SNS. Meneer van Zijl, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor bedrijf, Alties? Ja, dat vragen een hoop mensen zich af. Het staat op de Amsterdamse beurs je zou zeggen dat het een Nederlands bedrijf is. Nou, er is niet veel Nederlands aan. Uh, het is een kabel-exploitant uh, en dan vooral actief in de Dominicaanse Republiek, Israël en Frankrijk. Dus het is eigenlijk een vreemde combinatie. Ja, en, en in die zin ook een beetje vaak misschien? Ja, en ik denk dat dat een hoop Nederlandse beleggers weer houdt. Eh, ik merk wel heel veel interesse vanuit eh, Amerika. Dus veel Amerikaanse beleggers zijn erg geïnteresseerd. Want het lijkt een beetje op Liberty Global, zei het, dat het een, een maatje of acht kleiner is. Uh, Liberty Global is de moeder van UPC die nu samen gaat met, uh, met Ziggo. Uh, en dat is eigenlijk zo'n, ja, ze proberen overal ter wereld te uh, uh, kabelnetwerken zeg maar, te verzamelen en te optimaliseren. Vooral dat te laten draaien van die kabelnetwerken. Daar zijn ze heel erg goed in. En dat, dat, dat doen ze goed, moet ik zeggen. Is het een interessant aandeel? Nou, het is zeker wel een interessant aandeel. Uh, uh, zoals gezegd, de Amsterdamse beurs heeft soms een beetje neiging om het uh, afvalputje van, uh, van de wereldwijde beurzen te worden. Nou, dit is zeker geen rotzooi. Het is een mooi bedrijf, maar wel met veel schulden. Uh, en en ja, toch wel een prijzig aandeel. Dus het is duur en risicovol, maar het is wel een mooi aandeel en er zit ook wel veel potentie in. Maar zou u spaarcentjes erin stoppen? Nou, als u had ingeschreven, dan had u al uh, een, de eerste 5% kunnen maken. De koers staat nu op uh, 29,5 en de uh, introductiekoers was 28,25. Dus de eerste 5% is al binnen. Als je echt voor de lange termijn gaat en als je echt in het ondernemerschap van de CEO gelooft, en uh, laat wel wezen, hij is uh, met 10.000 uh, Franse Frank begonnen en uh, ja, uh, de beursintroductie is nu al 1,3 miljard. En dat is een gedeelte van het bedrijf, dus dat is... Hij weet wel waar het te creëren. En als je daarin gelooft dat hij dat verder nog weet te doen, moet je, kun je dat zeker doen. Ja. Nog even, want u zei dat net, hè, de, de beurs moet uitkijken dat ze niet het afvalputje worden. Uh, want uh, dit wordt dan de grootste beursgang in Amsterdam sinds 2006 genoemd. Zegt dat iets over de beurs of zegt het iets over dit bedrijf? Nou, het zegt dat de Amsterdamse beurs uh, en ook gesteund door het fiscale klimaat in Nederland. Uh, toch wel de nodige buitenlandse bedrijven aantrekken. We hebben ArcelorMittal al gehad, en we hebben OCI gehad, en Gemalto. En dat zijn allemaal bedrijven die weinig met Nederland te maken hebben. maar wel uh, hier een beursnotering hebben. Dus dat is toch wel een, uh, ja, een prettig gevoel. En dat, dat, dat, daar zitten hele mooie bedrijven bij. Ja, alties dus, zo heet het en zo moeten we het uitspreken. Ja. Um, Corné van Zijl is fondsmanager bij SNS. Hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan. Ja, um, eens even zien en even neuzen. Waar waren we ook alweer? In het Stedelijk Museum in uh, Amsterdam, natuurlijk. Bij uh, die tentoonstelling, overzicht-tentoonstelling van het werk van uh, Marcel Wanders. Ze zijn erg uh, in hun nopjes daar in dat uh, Stedelijk uh, Museum. En um, wij zijn natuurlijk benieuwd uh, hoe het Martijn Grimius vergaat. Want die is daar de hele ochtend om verslag te doen van de situatie. Um, Feestelijk verhaal, natuurlijk, Martijn, zit je al aan de champagne? Zwarte wanden, mysterieuze muziek, wel een beetje, Ingeborg de Rode. Dit is waar jij tien jaar naar hebt toegeleefd. Ja, dat klopt. De allereerste gesprekken met Marcel Wanders over een mogelijke overzichtsentoosing in het Stedelijk Museum zijn van 2004. Dus dat ergens midden in het jaar, denk ik. Dus dat is bijna tien jaar. En om ons heen allemaal voorwerpen van Marcel Wanders. Stoelen, uh, prachtige lampen en daar ja, misschien wel het, het kroonjuweel van de tentoonstelling. In ieder geval qua grootte een uh, enorm groot masker aan twee kanten. En bovenop ja, tulpen, hele enorme tulpen. Ja, dat is een ontwerp voor een appartementengebouw wat in Istanbul gebouwd wordt. Het wordt eigenlijk pas in 2015 opgeleverd. Maar wij zijn ontzettend trots dat wij dus al het pièce yes, de résistance... het meest interessante stuk van dat interieur daar hier al kunnen laten zien. Dus dat is speciaal nu al gemaakt. Ja. En het interessante is natuurlijk die tulpen. Die hebben zowel met Turkije als Nederland te maken. En de gezichten zijn, het is een westers en een oosters gezicht. Nou, dat is natuurlijk een prachtig symbool voor Istanbul, wat op twee Continenten en eigenlijk ook voor Turkije. Want hè, tussen het westen en het oosten zou je altijd kunnen zeggen inlegt. Maar Marcel kan daar natuurlijk veel beter nog over vertellen dan ik. Ja, Marcel Wanders, we staan op de tentoonstelling die ja, misschien wel tien jaar geleden er al had moeten zijn. Hoe is het om hier te staan? Ja, het is, uh, ik, ik ben heel blij dat het nu is. Uh, ik ben super vereerd dat ik hier mag zijn. Ik bedoel, het het Stellingmuseum is toch... Uh, ja, de belangrijkste plek voor, voor artistieke uh, activiteit in, in dit land. En uh, ja, daar met zo'n grote tentoonstelling uh, te staan op dit moment is voor mij echt onbeleefd. Uh, ja, ja. Hoe belangrijk is Ingeborg voor jou geweest? Ja, Ingeborg is de, de, de kern van het Stedelijk Museum voor mij. En uh, dat is denk ik, uh, ja, zeker in een periode waarin het stedelijk zo... In ontwikkeling is geweest, is het heel belangrijk dat er iemand is die continu is en die die connectie kan blijven maken. Vandaag de persdag, iedereen komt dan kijken, gaat kritisch kijken, gaat kijken hoe het allemaal is. Is het een. Ja, dat moet een hele spannende dag zijn. Nee. Nee? Uh, nee, het is eigenlijk helemaal, nee, de spanning is. Uh, is uh, als het, als het tentoonstelling klaar is, dan weet je zelf wat je gedaan hebt wel. En ik, ik, ik ben nu uh, niet zo gespannen meer. Ingeborg, anders? Nou, ik ben niet zenuwachtig of zo, maar in die zin wel gespannen... dat je natuurlijk heel benieuwd bent hoe mensen gaan reageren. Ik heb gelukkig al wat reacties de afgelopen week gehad uh, van uh, ook journalisten. En uh, die zijn eigenlijk allemaal heel enthousiast, dus ik verwacht er heel veel van. Maar ja, je weet het nooit, hè? je moet het altijd even afwachten. Afwachten, wat het vandaag allemaal gaat brengen. De pers komt, nationale pers, internationale pers... en vanavond zelfs nog Carl Lakenveld. Nou, uh, we gaan het allemaal meemaken. Hij heeft zich aangemeld, ja, dus het zou erg leuk zijn als hij op de opening is natuurlijk. Maar er komen heel veel andere interessante mensen. veel ontwerpers, natuurlijk allerlei contacten van zowel Marcel als het museum. Als natuurlijk ook van mij uit de vormgeving. Dus nou, ik denk dat het een prachtige opening wordt, een groot feest. Ik, morgen ik, ik spreek jou later en Marcel Wanders. Een hele fijne dag met alle pers. Dankjewel, dankjewel. Het wordt vast een hele mooie dag. En Simply Red Stars was dat uit 1991. In het eerste jaar is alles op winden. Dat is de titel van het boek van Auk Dijkstra en Annemies Gort. En Dat gaat over emigratie, schrijvers, uh, spraken met verschillende mensen die Nederland hebben verlaten om elders een nieuw leven op te bouwen. En een van de geïnterviewden is Charles Hofman, de weduwnaar van de overleden dichter Gerrit Komrij. Meneer Hofman, goedemorgen. Goedemorgen. U was bijna 50 jaar samen met uh, Komrij. Ja. Tot 1984 woonden jullie in Amsterdam. En uiteindelijk besloot u met z'n tweeën om Nederland te verlaten. Ja, toen Waarom? We, uh, 38 waren of zo. Waarom was dat? Nou, het was, uh, toen was Gerrit dus uh, uh, wereldberoemd in Nederland. En uh, toen hadden we dus geen tijd meer om, uh, om het waar die mee beroemd werd. Uh, dat was met gedichten... Uh, en schrijven. TV-recensies schreef hij ook. TV-recensies, dat was het eigenlijk. Het, het, het werden we zo bestormd. Door, in, in het begin van de tv is dat, was dat ook, he, min of meer. De Treurbuis. Uh, he, de dat is Treurbuis is bijvoorbeeld een naam die die, uh, die, die uh, heeft kunnen claimen. Maar wou u ja. zeggen dat u gevlucht bent. Van al die tv, uh, ijdele tv types. Nou, die er niet tegen konden. Nou, nou nee daar is het niet voor. Het, ik, we hadden natuurlijk toch. Hè, we waren het, toch twee jongens. Die. Uh, nou ja iets begonnen. Hè? En, uh, uh, en. Toen werd het wat koud. En. Uh, uh, uh, akelig weer. En we hadden. <tossí> We waren al aan de wijn en we dachten van... nou, zullen we daar niet gaan wonen? Ja, dus u had de blik richting het zuiden gericht? Juist, ja. we hadden de Middellandse Zee hadden we. Uh, uh, uh, he, eigenlijk het... het, het, het Prachtige, prachtige woord, Het land waar de citroenen wonen. Dat, dat, was, dat, dat was het idee. De sinaasappels. De sinaasappels. Want, Spa ja. Want Spanje stond ook op het lijstje begreep ik. Uh, nee, nee, nee. Oh. het was Zuid-Frankrijk eigenlijk eerst. Okay. En, uh, en dat was natuurlijk uh, doordat mijn vader daar ook een huisje had. Hij was ook een schilder. was een, een kunstschilder. En, en die kon daar dan heerlijk werken... En die had dan een klein, een klein uh, opstalletje daar in het, in het, in, in het, uh, het Zuid-Frankrijk. Maar hoe kwam u dan in Portugal terecht? Als u uh, uh, daar doet? gingen wij dan heen om uh, ook hem te bezoeken... en daar wat te kunnen werken. En dat is, uh, ja, dat is dan een beetje... Uh, he, wat, wat zeg je? Ja. Ja. ja. En toen kwamen we Rentes de Carvalho tegen... En die zei van: Ja, ga iets verder. He, en ga eens richting Portugal. En dat is eigenlijk de. de hoe heet dat? De, he, maar we hadden natuurlijk die, die drive. He, om, om weer gewoon de dingen voor te zetten. die we in eerste instantie deden. Ja. Ja. Dat is een soort. Ja. Een, een, he, een, de drive he, om te gedichten, uh, En, en voelde te u, schilderen. Voelde u zich gelijk thuis daar met z'n tweeën in, in Portugal? Ja, dat was, uh, het was eigenlijk uh, ja, een beetje verder als Zuid-Frankrijk. En hè, de, de, hoe heet dat, de afstand was niet, dat was niet uh, van belang. Hè? Het, was, het, uh, het was een heel nieuw land en ik dacht ook dat het heel erg... Toen heel erg leek op Frankrijk. Ja. Op Noord-Frankrijk dan. Een beetje de vervallen streken rond die, de, de mijnen. Ja. Maar goed, oh, dan, ja. de, de titel van het boek he, waar, waar uw verhaal ook in staat... is ja. uh, in het eerste jaar is alles opwindend. Dus ja dan kom je daar op een nieuwe plek. Alles is mooi. Uh, je ja. leert nieuwe mensen kennen. Maar ja. hoe was het daarna? Nou, daarna, kijk, daarna is het... Uh, uh, uh, dan vergroei je natuurlijk met de mensen... En, uh, en dan ben je, hebt, je bezig en dan ben je, hoe heet dat dan heb je een, een soort, uh, hoe heet dat je moet de boodschappen doen je moet, uh, je moet het je gezellig maken je moet het uh, he? Je, he? Je, kon, je leert de taal spreken uh, het, is een, uh, he? het is een een, een, ja, een, een, een stadium eigenlijk van een soort schoolachtige he? je krijgt een nieuwe omgeving en, en voor dus de relatie die u had met, met, met z'n tweeën, was het daar ook goed voor? Of? Ja, die relatie die was wel goed. Er waren twee broers. die eh, nou, he? Eigenlijk, he, dat is het. He? Het was 17 toen ik hem ontmoette. He? Hij, Hij vond u de mooiste man van Amsterdam, he, geloof ik? Ja, ja, we hadden een, een, een hele hechte verhouding. En een mooie verhouding. Ja. En die is altijd gebleven. Hè? Dan, dan, anders hou je dat niet uit. Hè? Ja, want je hoort natuurlijk bedoel, nog wel. Eens... Je bent natuurlijk. Kijk, je groeit altijd naar elkaar toe als, je, als, als jongens. Hè? Je, je, je doet. Dingen samen. Dus hmm. je bent, je, bent he, je wordt een soort he, een eeneierige tweeling. Ja, en die Komrij kon er ook goed tegen. Die werd niet humeurig of zo, dat, omdat hij bijvoorbeeld Nederland miste. Of... Nou ja, ja, we waren natuurlijk. Hij, hij had de naam dat hij wat humeurig was. En uh, uh, uh, ja, daar heb ik uh, nooit veel Last van gehad eigenlijk. Nee, dat Nee, dat is. Nee. Dus laten nee, dus dus we het zeggen. Het is, is altijd goed. He, we hadden nooit uh, echte conflicten. He, dit een, een, een, ja, het was gewoon een symbiose. Begreep je? Ja. Maar u, wat, wat je dus bij andere mensen die emigreren wel eens hoort, uh, dat het, nou ja, het eerste jaar nogmaals alles is. Ja, als, als, dat... je, als je begint met emigreren, moet je dus wel eerst je bedenken dat je, uh, uh, uh, dat je het wil doen. Hè? Je wil iets zien van wat er, wat er, wat er over de bergen... Uh, hè? dat is ook een van zijn titels van zijn, van zijn boek... wat we de eerste vier jaar in Trasus Montes. dat is dus nog verder als, uh, als uh, Lissabon... Mm -hmm. En uh, het is uh, het is eigenlijk een, een, een, een, een uh, uh, ja uh, diep in het uh, land van Portugal en uh, daar was een, een in de in de 16e eeuw is daar een uh, en was een, een groot huis gebouwd door een Italiaanse architect. Maar horen nog even over dat huis. Dan wil ik u nog ja. één vraag over stellen. Want u bent bezig om daar een Gerrit Komrij huis van te maken. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat huis, dat is een uh, het het, het Komrijk, hè. En wat moet dat worden? Hè? Dat is uh, daar ben ik. Uh, dat heb ik laten uh, eer was dat uh, bij de notaris. Uh, uh, uh, geïmplanteerd. En wat moet dat worden, meneer Hofman? Wat, wat, moet, wat kunnen we daar uh, treffen? Nou, uh, dichters... Uh, vertalers... Uh, toneelspelers... Uh, muzici... kunstschilders... Mogen allemaal uh, langs komen. kunnen allemaal uh, in mijn huis opgenomen worden. En uh, dat wordt allemaal... Uh, uh, dus... ja... Uh, He, die krijgen dan een, kunnen een korte tijd in mijn huis dan ja. uh, verblijven. En dat is een, ja, eigenlijk een, omdat ik natuurlijk mijn vriend uh, ben onderweg kwijtgeraakt, uh, ja. wil ik hem uh, in dat, in dat uh, wil ik hun in dat Komrijrijk. Uh, uh, ja, opnemen. Uh, opnemen. Nou, mooi, ja. mooi initiatief. Dank, dank voor het gesprek. Uh, het ja. boek uh, waar uw in staat en nog veel meer trouwens over emigreren, dat heet dus In het eerste jaar is alles opwindend. U hoorde ja. Charles Hofman, de weduenaar ja. van Gerrit Komrij. Ja. Uh, voor de laatste keer deze week zijn we met de minimaatschappij Beneden Leeuwen, in de volksmond ook wel Lauwe genoemd. Verslaggever Ingeloe Stol begint vandaag bij de Che Guevara van dat dorp. De ochtend. De minimaatschappij. Hasta la Factoria siempre. De tekst van Che Guevara op uw doodskist. Ja, ja, ja, ja. daar moet ik ook ik moet geen vlag over hebben. Want anders dan is het een beetje weg. Weet je. je. Moet natuurlijk wel Het ruw houten moet wel blijven. Maar het maar ik moet wel een keer doodgaan. Het moet wel een keer opschieten. Want ja, anders dan is iedereen het vergeten. De stem van Hans van Zwam. U hoorde hem gisteren ook al even. De oud-wethouder van Beneden Leeuwen. Ook wel de Lauwense Che Guevara genoemd. Toen zat ik een film te kijken, once Upon a time in the west. En toen zei iemand tegen mij, hé, hey, dat is iets voor jou, zo'n. kist. Ik zei, zo kist ik ook maken, Weet je? En vandaar, dus dat was het voorbeeld. En toen heb ik zelf die, die kist gemaakt. Ja, ik kan toch niks te doen. Che Guevara is overal terug te vinden in het huis van Hans. Van posters tot suikerzakjes. En zijn honden. Kijk, daar, daar ligt, daar ligt zij, mijn hond. C4 ligt daar, zitten. Die is... En wat er nou hier rondloopt, dat is C5. Heeft u vijf, vijf herdershonden? Vijf herdershonden gehad. Hé, hey, hé. Hey. Ja, vijf, vijf Oh, hij vijf houdt vijf van vijf springen. Vijf herdershonden gehad en daar, daar is nummer vier. Hé, hey, hou eens op je. Ja. Nou, ja, ik ben wel een beetje, een beetje avontuurlijk, moet ik zeggen. daar wel. Maar het zekervaar was, ja, die was toch wel wat principieeler als ik hoor. Ik bedoel, ik, ik, ik probeer binnen te halen wat, wat, wat haalbaar is. En het vaar, die ging naar het ultieme. Ja, dat is ook meteen zijn dood geworden. Dus. En ik leef nog. Maar zijn levensstijl neemt u wel een beetje over, toch? Sigaren, vrouwen? Ja, och ja, ja, ja, ja, ja. Ook een beetje stoer, joh. Weet je, een beetje stoer. Wat, wat is toch hier? Nou, hier staat toch niks. Maar ik ik nou een hoed op heb en de sigaren, weet je. Het ziet er heel wat uit. Ja, aan. Er komt, komt er iemand binnen, weet je wat? maar het is meer een beetje fake. Hoor. Dus, uh, ja. Zie ik nu een foto hier met de koningin, met u? Ja, dat is, uh, met, uh, die is toen geweest, toen hier uh, de evacuatie geweest was. En die kwam toen uh, eens kijken van hoe het nou allemaal, allemaal verlopen was. In zijn tijd als wethouder mocht hij toen nog koningin Beatrix ontmoeten. Vandaag is ze 76 jaar geworden. Hans kan geen verkeerd woord over haar zeggen. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb er eens een beetje gereserveerd om te kijken. Zo van, met zo'n vooroordelen van nou, nou, nou, wat moeten mensen hier? Maar eerlijk gezegd, nou, ze wist, wist er een hoop van. En was vol interesse. Ik kan niet anders zeggen. Aan de andere kant van het dorp zijn de voorbereidingen voor carnaval al volop bezig. Ja, even de keper om. Helemaal uh, vol in uh, gereeld ben. Die moet aan dat kleine knoopje daar. Ja, dan hebben we nog drie andere knoopjes aan beide zijden. President Henk Jansen van carnavalsvereniging De Braaiers helpt prins carnaval Herman van Gelder in zijn bak. En, uh, ieder uh, lid heeft een schildje. En ik heb als prins... Hier staat een leeuw op. Is dat de leeuw van Lauwe, van beneden leeuwen? Ja, ja, ja, ja. van de carnavalsvereniging het logo. Hè. Hier heb ik nog meer onderscheidingen. Uh, hoe wordt carnaval gevierd? Uh, heel uitbundig. Uh, dat mag ik wel zeggen. Ja. Wij zijn best wel het grootste dorp op dit moment van Mazewaal, van West-Mazewal. -West Wij hebben een, uh, een vierdaagse evenement, een groot evenement, met een heel groot programma. In de Rosmolen, dat is een, uh, dorps, een soort dorpshuis hier in uh, Meneer de Leeuwen. En waar we zeer trots op zijn, wel de grootste reut in de omgeving. Dat is de optocht dan, uh, in de volksmond. De reut van Lauwen noemen we dat. Ja, het is een, en, en ook het publiek wat er is. Er, zijn, er komt 10 tot mensen komen er 10.000 tot 15.000 mensen af. Dus we zijn er wat trots op dat wij zo'n grote reut hebben hier in uh, Mazewa. Nu zie ik hier een foto van u, maar met een knappe dame erbij ook in kostuum. Is dat uw uh, prinses? Uh, het heet geen prinses, het is uh, Funke Marieke. Het is inderdaad een uh, hele leuke, spontane, knappe meid. Assisteert mij uh, bij alle officiële gelegenheden zoals uh, huldigingen waar ik even de steek af moet uh, nemen of uh, even de scepter uh, vasthouden. We zijn uh, wat dat betreft echt een paar en het, uh, ja, het klikt gewoon hartstikke goed. We hebben al een paar hele leuke weekenden gehad. En uw vrouw is niet jaloers? Nee, die weet dat. Het uh, is maar één jaar. Ik zeg, uh, vanaf uh, 4 maart ben ik weer de jouwe. <laughs> Funke Marieke. Inge Stol was onze Funke Marieke deze week in beneden leeuw. En volgende week verhuist de mini-maatschappij weer naar Amsterdam-Zuid. Stand.nl. Nederlanders moeten stoppen met tanken over de grens. Eens of oneens? Laat het horen op 0800-1101. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, met wie? Oh, met José van dan? José, zeg maar. Ja, ik ben het mij oneens. En waarom? Uh, nou, er wordt al zoveel bezuinigd in Nederland. En als wij dus een stukje terug kunnen krijgen in wat dan ook... dan lijkt het me een goed plan. Ik denk dat de regering daar uh, voorop moet draaien, en niet wij. Ja, en, en, en we moeten dus met z'n allen die mensen daar in die grens streken... maar uh, die ondernemers maar een beetje aan hun lot overlaten. Nee, want dat doet de regering dan. Ja. Wij niet. Ja. Wij zijn gewoon uh, burger in ons land. En wij zijn wij... gewoon slim door over de grens veel goedkoper te tanken. Nou, dat denk ik wel. Ja. slim, slim, slim is het. Ja, slim. Het is gewoon uh, hoe je er zelf ja. in staat. Kijk, als mensen weinig geld hebben, dan ga je dat doen. Snap ik. Uh, we, we, we, we hopen dat er ook wat mensen zijn, de grensrijk die bellen, die het dus eens zijn met de stelling. U mag blijven reageren 0800 1101 via de site www.stand.nl of via Twitter.